Kunt je nu, denken? je? Zo ver beter. Ik heb daar straks met de vader van Alain gesproken. Ach, ga je het daarover? Ja, ik kan me niet voorstellen dat hij veel wist te vertellen. Oh, Zo'n zenupees. Hij was natuurlijk ongerust over zijn kind, maar... ik denk dat hij van nature ook een vrij zenuwachtig en onzeker type is. Gelukkig dat hij een vrouw als Claire Roman heeft. Die is ook ongerust, maar, maar ze houdt er tenminste naar gedachten bij. Maar dat gesprek met Fect was toch niet voor niks... Claire zou nooit zoveel over haar familie vertellen als haar man. Ah, weer uw hypothese dat die familie iets met de zaak te maken heeft. Ja. Fect wist iets interessants te vertellen. Claire ligt serieus overhoop met haar broer Jean-Luc. Ja, maar Peter, dat komt in de beste families voor, ja, hè? Ja, maar het gaat over hun jonge zusje, Julie. Julie? Julie is zwaar aan de drugs en naartschijnt schijnt geeft Jean-Luc haar regelmatig geld om die drugs aan te kopen. Claire is daar woedend over. Och, jij. Ja. Dus Jean-Luc heeft eigenlijk zijn zuster de vernieling in.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 Maar Pieter, wat moeten wij in Vlissingen gaan zoeken? Café Vlissingen, Hanneloreke. <laughs> Pieter. wat oh, jij is een zwemschuid. Dus, in dat hier zou Jullie Vrooman moeten wonen. Ja, ze staat hier toch ingeschreven, hè? Tje, dat mensen nog in zoiets mogen wonen, dat is toch ongelooflijk, hè? Ja, jong. Oh. Allee. We zullen zien of dat ze thuis is. Oh.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 Maak dat je weg. Komt flikskes. En pas op, want ik heb relaties. Ja, wij ook, je vrouw. Ja, ja. Kom jullie mogen mee naar het bureau. Ik Komaan. ga niet op! Kom, dan is er niet. Kun je al wat rustiger? Rustig? Kan niet rustig zijn. Ik kan er niet tegen, zijn om in zo'n klein kamertje te zitten. Ik heb een schaakspel meegebracht om de tijd te verdrijven. Je schaakt toch graag, hè? Hoe weet gij dat? Oh, ik, uh, ik dacht het gewoon, uh, je een intelligente jongen, hè? Ik heb eigenlijk geen zin om te schaken. Het verzet uw gedachten. En hey, wat kiest gij? Wit of zwart? Wit. Wit.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 Ik heb gelijk. Absoluut, ja. Dit kamertje is echt te klein om opgesloten te zitten, hè. Als ik, eh, Kijk, als ik straks de deur van uw kamer ja. open laat... belooft u me dan om niet te ontsnappen? Beloven? Waarom zou ik dat beloven? Ik ben niet zot, hè. O, zit je liever opgesloten in dat kleine nee. kamertje? Nee, nee, nee, nee, natuurlijk niet, maar... Alain, ik, um... eh... Hey, hey, we zouden toch schaken? Nee, Alain, ik moet u iets vertellen. Ja. En, um, Ik wil dat je heel goed luistert.